Wat? Huh? Ik, ik, ik, ik wou wel eens kennis met hem maken. Ik denk dat hij wel op zijn kamer is. Ik denk dat ik daarna ja. nog een poosje boven zit. Ja. Ik moet nog wat nakijken voor die reden. Ja. Ik ben koning. Oh, dag meneer koning. Ik ben Charles Briefies. Prettig met uw kennis te maken. Wilt u niet even gaan zitten?